Goedemorgen. ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf vandaag kunnen schapen en koeien ingeënt worden tegen het blauwtongvirus. Vorig jaar stierven daar zo'n 56.000 dieren aan. Dierenartsen maakten zich bij de uitbraak direct grote zorgen. Het geeft ontsteking van de neus, het geeft ontsteking van de binnenkant van de mond, het geeft ontsteking van de klauwen, het geeft ontsteking van de uiers, van de tepels, dus bij koeien. En ze kunnen er gewoon aan doodgaan. Acuut. Dan liggen ze dood in het hok. Dus het is een hele ernstige, ernstige ziekte. Maar nu is er dus een vaccin. Dat kon volgens deze boerin niet snel genoeg komen. Ik heb toen het bericht kwam echt een vreugdedansje op mijn bureau gedaan. Want uh, dit was het beste nieuws wat we al sinds hele lange tijd gehad hebben. Vanaf vandaag zijn er een miljoen vaccins beschikbaar. Over twee weken komen daar nog eens een miljoen bij. Amerika is begonnen met de bouw van een tijdelijke haven in Gaza. Over een paar weken moeten er schepen kunnen aanmeren... met voedsel, drinken, medicijnen en andere hulp voor mensen in het gebied. En PSV is nog geen kampioen van de eredivisie. Ze wonnen gisteravond dik van Heerenveen met 8-0. Maar nummer 2 Feyenoord won ook. Met 3-1 van Go Ahead Eagles. En dus moeten supporters in Eindhoven nog een weekje geduld hebben. Dat vinden ze niet erg. Nee, maar ik ben een seizoenskant dus... Uh... Ik vind het wel prima als het volgende week is. En jij? Ja, ik heb zondag en maandag speciaal vrijgevraagd. 5 en 6 mei, dus ja? ik ben er blij mee. En het is slechter weer op Koningsdag dan het vroeger op Koninginnedag was. Dat vierden we op 30 april. Sinds 2014 vieren we de verjaardag van koning Willem-Alexander op de 27e... Meervrouw Roosmarijn Knol vergeleek de twee dagen met elkaar en zag dat het minder gunstig is als de vorstjarig is op 27 april. En dat 27 april maar liefst een graad kouder is dan wow. 30 april. En ook regent het nog eens meer op 27 april. Dus op meerdere vlakken is het echt minder weer op Koningsdag in vergelijking met koninginnedag. Ook dit jaar blijft het fris. Warme jas aan als je vanavond met Koningsnacht op pad gaat dus. En het weer nog, nou, daar zit ook wat Koningsdag weer bij. Dat zo. Eerst vandaag in het zuidoosten grijs met regen of motregen. In de rest van het land wolken en een enkele bui, maar ook opklaringen bij 10 tot 13 graden. En morgen dan, Koningsdag. Af en toe zon, maar ook dan kans op buien. Het is wel een stukje warmer, max 18 graden. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 me get over you, the way you gotten over me too, yeah. I always think of you inside of my private I can't imagine you touching my private Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Schapen en runderen mogen worden gevaccineerd tegen het blauwtongvirus. De minister Adema heeft een Spaans vaccin goedgekeurd. Binnen een week zijn er in Nederland een miljoen doses van beschikbaar. De Tweede Kamer wil dat er een landelijke dag tegen antisemitisme komt. Een voorstel daartoe van jaar 21 kreeg een ruime meerderheid. De dag zou 25 april moeten worden. Het is vandaag de dag van de jaarlijkse lintjesregen. Een paar duizend mensen krijgen altijd op de laatste werkdag voor Koningsdag een koninklijke onderscheiding. En dat gebeurt vandaag dus ook. Het weer. In het zuiden en oosten veel bewolking met af en toe regen. Elders is het overwegend droog met wat zon. Het wordt 10 tot 13 graden.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 to give their love Punt 9